Het is vier uur, Jeroen ma met het NOS-journaal. President Obama heeft in zijn jaarlijkse toespraak State of the Union gezegd... dat het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan over een jaar is gehalveerd. Er zullen dan 34.000 Amerikaanse militairen minder zijn. In januari zei Obama tijdens een bezoek van president Karzai... dat de planning is dat alle militairen in 2014 naar huis gaan. Toen gaf hij nog geen exact data voor de terugtrekking.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 De politie van Californië heeft een schuurtje omsingeld... waarin de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner zou zitten. Na een schietpartij in het berggebied Big Bear zou hij zich daarin hebben verschanst. Bij de schietpartij is een politieman omgekomen. Een tweede agent ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Op Amerikaanse tv-zenders waren beelden te zien van het schuurtje dat in brand staat. Volgens een politiewoordvoerder is niet zeker dat er iemand in het gebouw is... maar als dat zo is, dan is diegene bewapend... en daarom laten we niemand in de buurt komen.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 Een aantal andere aanvallers is ontkomen. De militairen waren dankzij een tip voorbereid op de aanval. Volgens het leger zijn er geen militairen omgekomen. In het zuiden van Thailand worden vaker aanslagen gepleegd door moslimrebellen. Het weer: vannacht opklaringen. Het blijft droog en op de meeste plaatsen vriest het licht. Overdag droog en enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt rond of net boven nul. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Engeloes Goedemorgen, het is woensdag 13 februari 2013. Drie maanden lang liften door Afrika. Siert van der Bij legde op die manier minstens 15.000 kilometer af. Maar waarom? Obama is bezig met zijn State of the Union. We volgen het live hier op Radio 1. En Beatrix geeft het stokje door en de paus heeft er de kracht niet meer voor. Verslaggever Annette Schut vroeg zich af... waar zou u de brui aan willen geven? Aan het koude weer, want ik ben helemaal klaar mee... Heel graag dat het lente wordt. U hoort het het komende uur in een nieuw al wakker van Omroep WNL. Wilt u nu wat warmte toevoegen aan onze uitzending? Bel dan even met ons gratis nummer 0800-1121. Of Twitter met hashtag WNLNacht. Op 13 februari 1959 uh, geleden, uh, haar, geleden haar lange bron, blonde haar... en haar nog langere slanke modelbenen voor het eerst over de toonbank. Jawel, Barbie is jarig. Ja, Martijn, speelde jij vroeger met de Barbies? Ik uh, heb nooit een Barbie gehad. Helaas. Ik was wel jaloers op meisjes die er wel in hadden. Ja, want ik had heel veel Barbies als kind. Hm. Ik vond het altijd zo mooi met die lange haren. Ik maakte zelfs kleren voor ze. Je hebt kleren voor ze gemaakt? Ik heb zelfs kleren gemaakt voor mijn Barbies. Nou, nu, 53 jaar later, worden ze nog steeds verkocht. Onder andere door Paul Bouwman van PN Collectibles in Dordrecht. Hij heeft al 27 jaar een Barbie-winkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u uw Barbies al gefeliciteerd? Nee, nog niet, want ik moet wel iets corrigeren. Het is pas 9 maart dat ze jarig is. Oh, we oh. zijn te vroeg? <laughs> Jullie zijn een maand te vroeg. Nou ja, alsnog een feest dat het bijna. Het is natuurlijk 53 jaar later. Hoe is het nu met Barbie? Barbie is hartstikke goed. Het is, uh, ze ziet er nog steeds even jong uit als destijds. Ze krijgt ieder jaar, uh, ieder zeven jaar krijgt ze een make-over. Dus uh, het gaat prima met haar. Want is ze nog hip in Nederland, denkt u? Het neemt alleen nog maar toe. Zeker ook uh, onder de jonge meiden, maar zeker ook bij verzamelaars. Er komen steeds meer verzamelaars bij. Maar nu we wonen in een modern tijdperk, komen er nu ook veel concurrenten voor Barbie? Nee, dat, uh, de, de fabrikant van Barbie werkt die meestal meteen uh, na een jaar weg. Dus dat valt reuze mee. Nou, en als we nou de Barbies vergelijken, u verkoopt ze, uh, als u deze vergelijkt met die van 53 jaar geleden? Dan is ze toch wel hipper en modern hoor. De, de Barbie uit 1959 is heel streng. Helemaal stijf, dus eigenlijk niks mee te beginnen. Natuurlijk supermodern in die tijd, maar als we dan nu kijken, dan is het toch wel iets anders. Ja, want als we daar precies naar kijken, naar hoe Barbie er toen uitzag en hoe Barbie er nu uh, uitziet, wat zijn dan de opvallendste verschillen? De opvallendste verschillen zijn uh, ja, de, de veranderingen van lichaam, hè. De, de, de heupen zijn wat breder geworden, mm. de borsten zijn wat, uh, wat kleiner geworden ten opzichte van de Barbie in 1959. Mm. En de look, vooral het gezicht en de haren zijn een wereld van verschil. Plus uiteraard dat hedendaags iedere grote modenaam heeft hun eigen Barbie en creëert hun eigen look voor Barbie. Dus dat is ook al uh, de hit van ja. De, de, uh, heeft u een van die eerste barbies ook staan in uw winkel in Dordrecht? Nee, op het moment niet. Het komt uh, wel eens voor dat we die hebben. We hebben het ook in de afgelopen jaren regelmatig een gehad. Uh, voor klanten doen we eigenlijk alleen op bestelling, want ze is zeer moeilijk te vinden. En als je er eentje tegenkomt, dan, ja, dan zit je toch wel tussen de bedragen van 4,5 tot 10, 12, 13.000 euro te praten. Nu hoor je tegenwoordig de discussie hè, dat Barbies een vertekend beeld zouden geven aan kinderen over vrouwen. Hè, te lange benen, te slank, te grote borsten en te opgemaakt. Wat vindt u daar nou van? Nou, dat was hè. Dat is dus een aantal jaar geleden helemaal veranderd. Er was inderdaad die hele discussie en daar heeft Mattel op gereageerd. En vandaar dus dat uh, de borsten wat kleiner zijn geworden, de heupen wat breder. En ze ook eigenlijk helemaal is aangepast aan de tegenwoordige tijd. Ja, en kennen we Barbie nou over 53 jaar ook nog? Of is het dan een beetje afgezwakt? Nee, ze is still going strong, zeg ik altijd. Het is echt niet meer weg te slaan uit de maatschappij. Ze is echt een uh, icoon. Nou, we blijven bij Barbie dus. Uh, wat dat betreft, als we nog even naar de toekomst kijken dan... Hè, uh, ze gaat niet weg uit het uh, modebeeld, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar wat, wat zouden we kunnen verwachten in de, in de toekomst? Wat, wat kunnen we allemaal nog van Barbie verwachten? Uh, ik denk heel veel. Uh, ieder jaar uh, zijn ze al bezig met de ontwerpen voor het jaar. Er wordt heel veel naar het modebeeld en de trend gekeken van hè, de toekomst. Dus ik denk dat ze zeker met haar tijd meegaat. Kijk aan uh, Barbie-liefhebber Paul Bouwman. Dank u wel. Alsjeblieft. Geen dank. En bij ons aangeschoven, Annette Schut, onze redactrice, Heb jij veel met Barbie's? Nou, ik heb vroeger er wel mee gespeeld. Maar wat ik dan altijd denk is... nou ja, die, die Playmobil poppetjes, die veranderen ook nooit. En die jonge meisjes weten toch niet hoe ze er tien jaar geleden uitzagen. Dus waarom moeten ze steeds nou anders worden. Jij blieft er de ouderwetse Barbie. Tuurlijk, ja. Nou, zometeen gaan we ook verder praten over de State of the Union. Iets totaal anders, maar Obama houdt op dit moment zijn vijfde toespraak. Daar zometeen, maar eerst gaan we naar het krantenoverzicht. Ja, want wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders die liggen nog op één oor. De kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze natuurlijk met u door, te beginnen met de Volkskrant. Het fuseren van ziekenhuizen en het concentreren van behandelingen op één locatie, leidt tot betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. Ja, toch?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 Ja, slechts 11 procent van de bijna 9000 scholieren in het voortgezet onderwijs zou het op school durven vertellen dat hij of zij homo is. Dat staat in een rapport waar gisteren een Kamercommissie met deskundigen onder leiding van staatssecretaris Sander Dekker heeft gepraat. Homoseksuele scholieren zijn ook vaker doelwit van geweld op en rond school. De minister is bezig met plannen voor de aanpak van pesten op school, maar wil zich niet specifiek richten op homoseksuele scholieren. Anderen worden even goed gepest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 Ik wilde nog zeggen dat er meer leest u in de ochtendkranten. Kijk, dankjewel Annette Schut en uh, Martijn Middel uiteraard. We gaan nog heel even luisteren naar, uh, naar CNN. Obama is uh, zijn speech langzaam aan het afronden. De State of the, the Union. ...en She was a majorette. She was so good to her friends. They all thought they were her best friend. Just three weeks ago, she was here in Washington. With her classmates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 President Obama over Hadia uh, uh, Pendleton, 15 jaar oud meisje die uh, om is gekomen bij uh, uh, de schietpartij in Newtown. Een persoonlijke noot dus uh, in de uh, State of the Union van ja. Barack Obama. En zometeen praten we daar ook verder met uh, Amerika-deskundigen. En ook hebben wij een studiogast die met ons uh, uitgebreid op de speech ingaat. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren van Raccoon, Liverpool, Rain.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 No oh. Raccoon en Liverpool Rain. Zojuist uh, luisteren we nog eventjes naar de State of the Union van Barack Obama, die Hadia Pendleton, waar ik het over had, uh, daar. Uh, uh dat was niet een van de slachtoffers in Newtown. Het was een 15 jaar oud meisje die eerder nog voor de president had opgetreden... en vlak in de buurt van zijn huis in Chicago eh, na school eh, doodgeschoten is. Dus we luisteren even naar het slot van de eh, State of the Union 2013 van Barack Obama. in the And that well into our third century as a nation, it remains the task of us all as citizens of these United States to be the authors of the next great chapter of our American story. Thank you. God bless you. And God bless these United States of America. De laatste woorden van Barack Obama. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. We gaan terugblikken op zijn uh, ja, State of the Union... met Amerika-deskundige van de Post online Bertine Munaf... en met Ufa Kaya, die op dit moment in Washington, D.C. is. Bertine, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt naar Obama gekeken. Het is net afgelopen. Wat vind je ja. er, Wat vond je ervan? Nou, ik vond het allemaal uh, heel erg uh, opgewekt en uh, positief. Zo, zo begon het op, ook. Hè. De vraag is altijd van, what is the state of the union? Nou, het antwoord van Obama was, the state of our union is strong. Het begon met een heel uh, positief uh, verhaal over uh, hè, de banen die gevraagd zijn... Uh, en alles wat er goed is gegaan. En daarna een hele waslijst uh, wat hij allemaal wilde veranderen in het land. En wat wil hij allemaal veranderen? Kun je een paar punten noemen? Um, nou, wat ik wel, uh, een van de opvallende punten die ik vond, uh, was het verhogen van een, uh, het minimumloon. Dus, uh, ik vond een mooie uitspraak wel van in een land als uh, het rijkste land ter wereld uh, kan het toch niet zo zijn dat als je een fulltime baan hebt, dat je dan nog steeds niet kan rondkomen. Hm. Dus een voorstel van Obama was om het uh, minimumloon te verhogen naar 9 dollar per uur. is nou, dus me afwachten of dat nog uh, gaat gebeuren. Vanaf ja, 7 je... is dat hè? Vanaf 7 Sorry? dollar. Dat is vanaf 7 dollar, ja, ja, ja. toch, dat ja. minimumloon? ja. En, um, en dan, uh, nou ja, natuurlijk uh, stond de uh, uh, economie stond, uh, stond centraal. Een ander belangrijk punt is, uh, is een nieuwe fiscal cliff... die op 1 maart uh, te wachten staat, automatische bezuinigingen... die uh, Obama uh, wil voorkomen... en waar ze toch uh, ja, een compromis moeten gaan sluiten met de Republikeinen. Dat wordt ook nog een moeizame weg... En verder wat, wat, wat buitenland betreft... een belangrijk punt was natuurlijk Afghanistan. Mm -hmm. 34.000 troepen die, uh, die dit jaar terugkomen. En uh, de hele oorlog die voorbij moet zijn aan het einde van het, uh, van het volgende jaar. En uh, een ander hoogtepunt was uh, de immigratiehervorming die op stapel staat. En, en waar, dat is dan een punt waar waar er nog wel steun is uh, bij, bij de Republikeinen. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat, uh, wat daaruit gaat komen. Ze dus hebben we nu wel het uh, momentum mee. En zoals bij zoveel dingen zegt Obama... de tijd is nu om er wat aan te doen. En dat, datzelfde geldt ook voor uh, iets als, uh, als de wapenwetgeving. Mm -hmm. Dat was wel, denk ik, het meest emotionele onderdeel van de speech. Uh, met eerst uh, de herinnering aan, aan Newtown, maar ook... Uh, dat vijftienjarige meisje waar jullie het uh, net over hadden... die hebben had de Pendleton of een majorette die nog optrad uh, bij de inauguratie... en een week later in haar, in haar thuisstad Chicago is doodgeschoten... niet ver van waar de Obama's uh, hun, uh, hun woonhuis hadden. Dus dat is, uh, ja, dat is heel erg aangrijpend geweest voor, voor de president en uh, de first lady. En uh, dat, dat werd wel echt een uh, momentje tijdens de speech van... Uh, die ouders van Hedia Pendleton, they deserve a vote. Obama wil nu echt dat er, uh, dat er in ieder geval gestemd wordt... over, uh, over voorstellen uh, om, uh, om het wapengeweld te beteugelen. Ja, en, en uh, in de za za za zaal zaten ook veel slachtoffers van vuur, vuurwapengeweld. Valt dat goed bij de Amerikanen? Nou, ik denk dat dat iedereen wel, uh, wel aan zal spreken. Dat, dat nieuws over Newtown, uh, dat heeft er echt uh, ingehakt. Omdat het ging om, om zulke jonge kinderen... Uh, maar ja, het feit blijft wel dat de Amerikanen in hun grondwet hebben verankerd... dat iedereen het recht heeft op, om een wapen te bezitten. Dus daar zal uh, Obama niks aan veranderen. Dat wil hij ook helemaal niet. Maar waar hij wel over wil praten is bijvoorbeeld dat iedereen die een wapen koopt... Uh, gecheckt moet worden. De ja. universal background checks. Nou, dat, dat zou toch uh, bespreekbaar moeten zijn. Maar dat lijkt, wel, dat lijkt op het moment wel het enige... wat misschien nog enige kans van slagen heeft. Want andere voorstellen die hij heeft gedaan... zoals bijvoorbeeld een verbod op automatische geweren... Uh, ja, daar is al heel veel weerstand uh, tegen... Bij, uh, hè, bij, bij de mensen die voor uh, vrij waterbezit zijn. Voor ons is dat in Nederland onbegrijpelijk... maar ja. ja in Amerika ligt dat, ligt dat veel gevoeliger. Ja, Nu was het dus ook nou, zo dat, dat Obama zou meer richting de Republikeinen gaan praten in deze speech... omdat hij ze nodig gaat hebben. Heeft hij dat ook gedaan? Nou ja, het is een beetje een moedje bij een State of the Union... dat je altijd een hand uitsteekt uh, naar uh, wat ze dan noemen the other side of the aisle... dus de andere kant uh, van het gangpad waar, uh, waar de Republikeinen zitten... Dus, uh, maar hij heeft wel uh, zijn best gedaan om, momen, om uh, gevallen te benoemen waar er uh, uh, steun is uh, bij de republikeinen, Maar dan, dan ging het meer over, over zaken waar iedereen het over eens kan zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, dat het dat stemmen makkelijker gemaakt moet worden. Dat mensen niet zes uur lang in de rij uh, moeten staan om hun stem uit te brengen. Nou, voor dat soort dingen is, is, uh, is bipartisan support. En uh, nou, met immigratie moeten ze er, er ook, wel, ook wel komen. Ja. La, laten, we, laten we ook meteen even naar Amerika gaan. Uh, vlakbij het kapitel is uh, Ufuk Kaya. goedemorgen. goeiemorgen. Of moet ik zeggen, goedenavond nog daarin. Ja, goedenavond inderdaad. Zat, uh, zat Amerika massaal aan de buis gekluisterd het afgelopen uur? Ja, volgens mij wel. Want ik liep even naar buiten en ik zie echt niemand op straat. En dit is een drukke kroegenstraat, dus volgens mij is iedereen aan het kijken. Ja. Uh, hoe werd er de afgelopen dagen in Washington... naar de State of the Union van Barack Obama toegeleefd? Ja, wat je vooral merkt uh, op de heel is dat... allerlei belangorganisaties en lobby lobbygroepen zich nu in DC bevinden. Van de Vereniging van Blinden van Amerika... tot en met de artsenvereniging, tot en met de... Uh, ja, je kan het maar bedenken en ze zijn allemaal hier... De lobby heeft wel zijn toppunt bereikt, maar op zich ook wel weer heel erg mooi om allemaal vrijwilligers te zien die langs allerlei kantoren en congressmen gaan om uh, hun belang eigenlijk te uiten en hunzelf te positioneren. Ja, want wat is de betekenis van een State of the Union in, uh, in de VS? Nou, het, is het grootste verschil tussen de State, State of the Union en de inaugural speech... ...dat de inaugural speech toch vooral is gericht op het volk... ...vooral een, een, uh, mensen hoop geeft, uh, mensen hart onder de riem steekt... ...en weer laat geloven in de Amerikaanse droom. En de State of the Union is toch echt gericht op het congres. En de president spreekt daar echt eigenlijk het congres toe en zegt van jongens neem nou eens de verantwoordelijkheid en laten we nou eens dingen echt gaan doen. Let's get it done. En dat is op dit moment wel het grootste probleem. Nothing is get nothing. Er, er gebeurt helemaal niks. Heel veel uh, wetsvoorstellen worden geblokkeerd. Vrijwel niks substantieels komt op de vloer. Uh, van het huiswagen wordt gestemd. Dus dat is een groot probleem op dit moment. Ja, is er ook uitgekomen wat er van tevoren werd verwacht van deze State of the Union? Ja, de meeste punten die Bertine zojuist heeft genoemd, hadden allemaal ook wel verwacht. Dat heeft u ook wel gezegd? Het meest uh, vernieuwende voor mij, wat ik niet zag aankomen, was de ingrijpende en behoorlijk concreet geformuleerde hervorming op onderwijs. En vooral op uh, vroegtijdig onderwijs, die Obama voor iedereen toegankelijk wil maken. Dat gaat heel wat geld kosten en gaat echt wel wat betekenen. En de vraag is hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen met een congres die zo aan het tegenwerken is. Nou, Bertine, even terug naar jou. Marco Rubio gaat een uh, tegentoespraak houden. Wie is hij? Marco Rubio is een uh, hele populaire uh, senator uit, uh, uit Florida. En het interessante aan hem is dat hij Cuba, van Cubaanse komaf is, dus hij is een Latino. En de Republikeinen hopen daarmee een beetje hun... Uh, ja, uh, minderheden, een minderheden gezicht te hebben. Dus eigenlijk wat, Marco, wat Barack Obama was voor de Democraten in, uh, in 2008... is dus een beetje de hoop dat, dat Marco Rubio dat wordt voor de Republikein in 2016. Dus hij is mogelijk een kandidaat uh, met een tintje weer? Ja, en hij is echt een kandidaat die je in de gaten moet houden... want uh, hij is heel charismatisch en uh, ja, een slimme, slimme man... En uh, ja, die moet je echt in de gaten gaan houden. Hij, hij gooit hoge ogen uh, voor, de, voor de race van 2016. Ja, zometeen dus zijn reactie op de State of the Union. Enig idee wat hij gaat zeggen? Nou ja, wat hij gaat zeggen is... Uh, het, is het moet een, uh, een antwoord zijn op Barack Obama. En wat hij waarschijnlijk gaat zeggen is... dat, uh, dat Barack Obama alleen maar voor een grotere overheid uh, is... en dat, uh, dat niemand uh, daar beter van wordt. Ja, laten we nog even naar Washington gaan. Oefhoek, is het nu klaar voor Obama vandaag? Of heeft hij nog meer verplichtingen aan deze dag uh, verbonden? Voor Obama is het klaar, maar voor zijn staf begint het nu. Na de speech van uh, Rubio zal al het gespin beginnen. Mm -hmm. En vanaf morgen zal je ook zien dat er allerlei wetsvoorstellen en initiatieven uh, ingediend zullen gaan worden. En uh, ja, de vraag is nu van wie controleert de boodschap, wie controleert nu het debat? En dat zal zich nu afspelen, het debat over de twee speeches. En hoe, wanneer gaat Rubio spreken? Is dat binnen enkele minuten? Ja, dat kan elk uh, moment zijn. Oh, sorry. Kijk, <laughs> Jullie zeggen het in koor, dan moet het waar zijn. Uwe Kaya vanuit Washington DC en Amerika-kenner van The Post Online. Bertine Moenaf, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En zometeen praten we verder over de State of the Union... met Amerika-deskundige Joran Willigers. Het is inmiddels vier minuten voor half vijf. Het Nieuwsminuutje. Daar is hij met aan het schut. De State of the Union van president Obama is net afgelopen. In de toespraak van een ruim uur sprak hij over verschillende thema's. Opmerkelijke feiten zijn het halveren van de troepen in Afghanistan begin volgend jaar... en gelijke rechten voor homoseksuelen. Ook riep hij de Republikeinen op tot samenwerking... zodat automatische bezuinigingen uitblijven. De Republikeinen krijgen zo de kans voor een reactie. En CNN meldt de dood van oud-agent Christopher Dorner. De Amerikaanse kopkiller, killer gisteren weer een politieman. Na de schietpartij is een arrestatieteam het huisje waar hij zich verstopt had binnengevallen. Daarop ontstond brand, zoals ook te zien op nieuwszender CNN. Eerder deze week vermoorde hij al twee anderen. En tennisser Roger Federer speelt vanavond in Rotterdam. Hier speelt hij op het ABN Amro World Tennis Tournament. De Zwitserse titelverdediger neemt het in de eerste avondpartij op tegen een Sloveen.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 Richting het weekend wordt het geleidelijk aan zachter... maar blijft het droog en bewolkt. En met tot een zo Dank je wel, Annette Schut. En we gaan het uh, nu hebben over een duim omhoog en gaan. Ja. Heb jij wel eens gelift? Ja. Ik, uh, ik heb wel eens gelift, ja. Of is dat, is dat moeilijk? Ik heb dat zelf al nooit gedaan. Dat lijkt me een beetje eng ook. Nou, ik heb het wel altijd samen met een jongen gedaan. Ik zou het niet zo snel als vrouw in mijn eentje doen. Martijn, jij bent een jongen alleen. Zou jij het doen in je eentje? Ik heb, ik heb een keer alleen gelift, maar dat was van Groningen... naar een dorp in de buurt van Groningen. Dat, daar hield het ook wel op voor mij, wat dat betreft. Nou ja, drie maanden lang liften Siert van erbij door Afrika. En dat is nogal wat anders van Groningen naar een klein dorp. Samen met medelifters Neda en Christian reisde hij voor het project Thumbs Up Africa dwars over het continent. Sinds afgelopen zaterdag is Siert weer in Nederland. Samen met hem kijken we terug op zijn avontuur. Goedemorgen Siert. Ja, drie oh. maanden liften door Afrika. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, wij hebben. Goh, wat hebben we allemaal gedaan? Nou, dat vraag je me wat Nu je zo wakker bent. Begin ze ergens. Wij hebben, wij hebben een hele hoop gedaan. Wij hebben. Uh, wij hebben dertien landen gezien. Die een Afrikaanse achternaam hebben. Wij hebben. Nou, toch ook ongeveer dertien hoofdsteden gezien. Die een Afrikaanse achternaam hebben. En ik denk dat we ongeveer. Uh, uh, nou. ...duizenden mensen hebben ontmoet. We hebben 145 auto's van de binnenkant gezien. Uh, we hebben NGO's bezocht. We hebben, ja, ja, want wat, de, wat deden jullie daar? Wij, wij, gingen, wij gingen NGO's bezoeken... Uh, ...en kijken wat ze, nou, wat ze nou deden, zeg maar. En op die manier wilden wij uh, duurzaamheid een beetje verpakken... ...voor, uh, voor de jongere medemensen hier in Nederland... Um, ja, hoe kan ik het even heel, heel kort uitleggen? Dus het het wij willen wij wilden duurzaamheid wilden wij verpakken in het liften. En die duurzaamheid dat, dat die is heel leuk te halen als jij in ieder land een thema hebt wat je gaat bekijken. Zo hadden we het bijvoorbeeld over vrouwenrechten in, uh, in Egypte. We hadden het over, over zaken doen in Zambia. We hadden het over de natuur in Kenia. We hadden het over uh, kinderarbeid in Ethiopië. En uh, op die manier. Um, Gingen wij met de mensen, met dat thema in het achterhoofd gingen wij met de mensen, gingen wij praten. We gingen NGO's bezo bezoeken die daarmee bezig waren. Om zo een beetje in kaart te brengen wat er nou aan de hand is. Ja, laten we er even eentje uitpikken. Ik uh, kies deze puur omdat hij lekker allitereert. Zaken doen in Zambia. Uh, uh, jullie zijn daar bij NGO's gaan kijken. Wat, wat, wat kom je dan tegen? Uh, dat noem je er net eentje. Um, want uh, dat is nou precies een van de thema's die niet helemaal lukte. Omdat uh, nou. onze steun, uh, steunauto, die steunhouder. Oké, okay, vrouwenrechten in Egypte dan. Echt in Egypte. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd aan de orde. Um, je zit in een Arabische wereld, een, een, een islamitisch land. Uh, de Arabische lente net achter de rug. Uh, het is, um, ik, ik, ik ben eerder in het Midden-Oosten geweest, uh, maar als je daar als man rondreist en als man alleen of, of met andere mannen, dan, uh, dan merk je eigenlijk niks. En We hadden een meisje bij ons, nee daar en op een gegeven moment uh, voel, je op een, voel je bijna een drang om haar te beschermen tegenover uh, de mensen die je tegenkomt op straat, de mannen daar en dat is, uh, dat is heel gek, dat had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt uh, zodat ze nu dan gewoon echt lastig gevallen en ja. dan merk je dat het daar als vrouw niet zo makkelijk is als, uh, als we het hier in Nederland hebben en dat weet je van tevoren wel, maar als je, als je het meemaakt en je praat met de mensen en gewoon dat ...dat de mannen daar denken dat, dat ze echt uh, significant meer rechten hebben dan, dan de vrouw... ja ...dan denk je wel eens van, oké, okay, waar, waarom dan? Nou ja, er zit de islam achter. Mm -hmm. En als je het dan, als je, als je dan met de mensen al hebt en, en ze leggen dat dan uit... Hè, ...waarom de dingen dan zijn zoals ze zijn... ...en kan het dan beter? En sommige mensen zeggen van, nee, zo doen we het nou eenmaal... ...en nu zijn jullie om daar wat van te zeggen... ...dan denk je, goh, ja, je hebt ook wel gelijk. Ja. Die zijn wij. En, en dat, dat levert een hele interessante discussie op. En als je nu terugkijkt naar jullie reis... heb je bereikt wat jullie voor ogen hadden? Um, ja, ja denk, dat kan ik denk ik wel zeggen. Uh, we hebben, hebben, hebben eigenlijk alles wat we wilden doen, hebben we gedaan. Uh, we hebben veel geschreven, we hebben veel foto's gemaakt... we hebben ons achterban opgehouden via Facebook. Um, we hebben 120 dagen gedraaid met een camera... En um, nu willen we heel graag een documentaire maken om het grote verhaal te vertellen. We hebben al een serie lopen op YouTube, maar YouTube is de spanningsboog nog niet heel erg groot. Uh, en daarom willen we nu naar de televisie tillen. Er uh, is dus overleg met, uh, met de Nederlandse tv, met verschillende partners. Uh, maar we zitten echt uh, te smachten om een documentaire, zodat we het grote verhaal kunnen vertellen. En waar ga je het geld vandaan halen daarvoor? We willen, we willen het op crowdfunding gooien. Um, uh, on, ons project heeft op internet gedraaid. Het is voor internet bedoeld. Het is, uh, internet is min um, ja, of meer geboren. En we willen het ook weer aan het internet geven. Dus als de mensen het willen zien, dan kunnen ze, kunnen ze een beetje geld doneren via cinequad.nl. Ja. Um, dan is ons project volledig uitgezet. En dan kunnen mensen lezen waar het over gaat. En dan uh, kunnen zij beslissen of ze. Als ze het verhaal willen horen, ja, nee, zoals het zo mooi gaat in de crowdfunding. Dertien ja, ja. landen, dertien hoofdsteden, duizenden mensen, 145 auto's. Het was een mooi liftavontuur, denk ik. Siert van erbij, dank je wel. Dank je wel. En inmiddels is uh, Republikein Marco Rubio zijn speech aan zijn tegen zijn tegenspeech voor de State of the Union van Obama. Daar praten we zo meteen over. Eerst muziek van Emily Harris. A love that will never grow old. Go to sleep, may your sweet dreams come true Just lay back in my arms For one more night I this crazy old notion That calls me sometimes Saying this once Folklegende folklegende Lou Harris. Binnenkort komt ze naar Nederland. In mei speelt ze in de Groningse Oosterpoort. Ze hebben daar allemaal genoeg van. Beatrix geeft het stokje door aan Willem-Alexander. En de paus is te moe en te zwak om om nog aan zijn katholieke taak te voldoen. Bent u het ook wel eens zat en denkt u dan zal ik er gewoon mee stoppen? Onze verslaggeefster Annette Schut ging de straat op. Want waar zou u de brui aan willen geven? Aan het koude weer, want ik ben helemaal klaar mee... Heel graag dat het lente wordt. De winterjas moet gewoon uit. Heel graag, ja. Ik kom niet uit Nederland had ik nee. begrepen. Waar komt nee, u vandaan? Brazilië. Daar is het vast niet zo koud op dit moment nu als hier. Absoluut niet, nooit. Dus u kwam hier. Het eerste wat u deed was een nieuwe jas kopen, Sjaalmuts. Moest toch wel? Want waar zou u de brui aan willen geven? Aan Ajax. Aan Ajax, waarom? nou, Ik ben zelf op PSV, dus uh, ja, maar het is ook gelijk gespeeld hebben afgelopen weekend. Als Ajax zou verdwijnen, zou uw leven een stuk prettiger worden. Ja, goed, maar dan heb je fijn nog. Dus, hè. Maar Ajax is wel de grootste, de grootste boosdoener. Weg met Ajax. Ja. U straalt er helemaal van. Ja. Zal ik het laten zien? O, PSV op uw arm, tatoeage. Ja. Het gaat diep. Ja, ja, ja. Echt een naar En daar loopt er nog één. Uw vriendin? Vrouw en zoontje. En dat zoontje? Ja, dat is PSV, meteen ingeschreven. Hè? Geboren en meteen ingeschreven PSV. Als hij ooit bij Ajax gaat, wat dan? Dan komt dit huis niet meer in. Ik stop als, als voorzitter van het plaatselijk oranjecomité. Na tien jaar is dat de derde die aftreedt eigenlijk. Dus bij deze. U bent dus voorzitter van het oranjecomité. Waar? In Aalten, in de Achterhoek. En daar wordt elk jaar maken we daar groot feest. En u gaat dus ook ergens mee stoppen. Waarom is het niet meer leuk? Het is nog steeds leuk, maar ik denk dat je na tien jaar wat anders moet gaan doen. Ik geef op het moment nog nergens de brui aan. Nee, nee ik vind het heel, heel goed dat mijn man dan stopt met het Rijn comité. Want het is uh, heel veel werk, heel erg leuk om te doen. Maar uh, tijd voor een ander. Dus daar ga ik in en mee. Maar voor mezelf zeg ik, nee, ik uh, vind nog heel veel dingen leuk. Krijgt u hem nou iets vaker thuis? Ik hoop het. Hij zit in het onderwijs en uh, hij was altijd met de meivakantie druk. Dus nu hebben wij uh, wat meer kans om dan weg te gaan. Leuke vakantie. Ja, precies. Helemaal goed. <laughs> Jij vertelt me net dat je uit Amerika komt. Ja. ja. En wat zou je nou in Nederland anders willen? Ja, in, in Nederland? Uh, ja, geen idee. Uh, niks. Uh, ik, ik vind het leuk hier. Ja, ik vind het fijn. Alles is leuk en fijn ja, in alles Nederland. Alles is leuk in, in Nederland, ja. Ja, precies. En het gezeur van uh, veel mensen. Dat ze zeuren over alles. Niks is goed, niks deugt niet. En ook al hebben ze het goed, zeuren ze nog. Ik zou heel graag de brui, brui willen geven aan mensen die niet terugzwaaien. Als je rondloopt. Of mensen die, niet, die je niet groeten als je in de stad loopt. Of als je door een door straat loopt. Als, als, je mensen, als je mensen tegenkomt en je geeft een knikje of zo. Okay, dat vind ik altijd heel leuk als mensen dat wel doen. Ik zou graag de brui willen geven aan mensen die dat niet doen. Bedoel je mensen die je wel of nog niet kent? Nog niet kent. Nee, absoluut nog niet kent. Gewoon onbekend. Nee, onbekend, ja. Maar dat is dan eerder de stof dat ik vind dat mensen dat dus juist wel moeten doen. Dus, uh... Aan de zagrijnigheid? Aan de zagrijnigheid. Ik wil graag een brui geven aan de zagrijnigheid. Je hoort mij niet klagen, maar het koninklijk huis mag van mij opgedoekt worden. Dus misschien de brui aan het koninklijk huis? Ja, ja, ik vind gewoon dat ze ermee op moeten houden. Want uh, ze kosten de staat kapitalen en ze zijn een van de rijkste families ter wereld. Dus uh, nou, dat vind ik allemaal onzin. We hebben ze niet nodig. We kunnen ook zonder. Maar of het Koninklijk Huis er goedkoper op gaat worden met Willem-Alexander aan het roer, is nog maar de vraag. U hoorde een bijdrage van Annette Schut. Eerder dit uur spraken we met Bertine Moenaf en Ufo over de State of the Union van president Obama. De speech van de Amerikaanse president is inmiddels afgelopen... en bij ons aangeschoven is Amerika-deskundige Joran Willigers. Hij heeft voor ons de speech van Obama op de voet gevolgd. Joran, je eerste reactie? Ja, een beetje... Uh, hij probeerde toch wel duidelijk in een deel van zijn speech... Uh, het congres uit te dagen. Ik ben de president, jullie zijn de congres. Kom maar met plannen. Uh, men had misschien ook wel verwacht dat hij een beetje partijen bij elkaar wilde brengen, maar dat was eigenlijk minder dan verwacht. Ja, maar waarom is dat, denk je? Nou, misschien denkt hij denk toch wel, ik kan veel maken in mijn laatste termijn. Ik hoef niet uh, herkozen te worden. Uh, ik, ik heb de ruimte. Ik kan me ook voorstellen dat het hier een beetje moe van is, want afgelopen al die State of the Unions van de afgelopen jaren zocht hij die, die uh, toenadering en die is nooit gekomen, van tussen beide partijen niet. Nu was er wat onduidelijkheid of het nou zijn vierde of zijn vijfde State of the Union was. Wat, wat, wat is daar het antwoord op? Wat het precies antwoord is. Ja, ik, laten we er maar van uitgaan dat als hij het zelf een State of the Union adres eh, noemt, dat het dan zo is. En misschien zijn er wel bepaalde mensen die daar anders over denken. Maar volgens mij zijn dat meer de politieke deskundigen uit Amerika. die het leuk vinden om dit soort feitjes te strooien. Ja, want op Twitter stond overal: nee, het is niet zijn vijfde, maar het is zijn vierde. Maar we moeten maar gewoon geloven dat het zijn vijfde is. Ik, uh, ik geloof het president in deze. We geloven de president. Laat nog even terug naar Obama. Wat zijn belangrijke punten die hij heeft genoemd? Wat ik zelf erg uh, opvallend vond, is het minimumloon. Dat, is, uh, dat wil hij verhogen. Uh, dat zal dan ook nog wel behoorlijk wat geld gaan kosten natuurlijk. Ja, want het gaat van 7,25 dollar per uur naar 9 dollar per uur. Ja, en Zullen dat, nogal uh, veel Amerikanen ook aan het minimumloon zitten? Waar gaat hij dat geld dan vandaan halen? Ja, dat is heel interessant en dat is ook de grootste Republikeinse kritiek. En die snap ik eigenlijk wel. Hij heeft gezegd, uh, net in ook zijn adres... Er komt geen dime, er komt geen cent bij um, uh, dat bij het budget, bij onze begroting. Uh, we krijgen geen extra schuld. Maar hij komt wel met heel veel ambitieuze plannen. Um, ja, hoe gaat hij dat betalen? Uh, komt er echt geen enkele dime bij? Ja. Hm. Het, het is een uh, vijfde State of the Union. Uh, ja, je zei al een beetje, hij gooit een beetje dat, dat binden overboord. Zien we nog andere verschillen met, uh, met uh, voorgaande State of the Union addresses? Nou, wat ik vooral interessant vind... is het grote verschil met zijn inaugurele reden... nog een paar weken geleden, die heel erg ideologisch was. Ja, nog vers in ons geheugen. Ja, nog vers in ons geheugen, waarin hij zich ontzettend uitspraak... voor gelijke rechten voor homo's heeft nu totaal niet gedaan. Ja, in het leger dan, maar verder ook niet echt. Hij heeft het wel over immigratie gehad. Wel over de um, uh, uh, uh, climate change, over, over de klimaatverandering. Uh, maar juist die hele ideologische optie uh, zaken zoals het homohuwelijk... Dat, dat heeft hij niet gedaan. Dat, dat viel mij wel op. Nu heeft president Ford ooit in zijn State of the Union gezegd... dat het slecht ging met de Verenigde Staten. Hoe eerlijk was Obama in zijn speech? Ja, Eigenlijk gaat het natuurlijk nog helemaal niet zo goed met het land. Uh, de grootste deel van de Amerikanen vindt dat ook. Meer dan de helft vindt dat ze op de slechte weg zijn. Nog steeds 8% werkloosheid... Um, het gaat niet zo goed. Maar ja, je moet natuurlijk wel positief zijn. En daarvoor zijn die ja, toespraken ook steeds meer bedoeld. Het positieve beeld uit te dragen. Dat heeft hij ook heel erg geprobeerd te doen. Dat deed hij op zich ook wel overtuigend. Um, maar door, juist door de grote plannen die hij ook nog aankondigt... Uh, realiseert hij zelf natuurlijk ook dat het land er nog lang niet is. Want naast dat minimumloon, wat voor plannen kondigt hij nog meer aan... om de VS uit de, de economische sloppen te trekken eigenlijk? Hij kwam met het Fix It First program. Uh, en dat zijn eigenlijk hele grote uh, investeringen in de infrastructuur. Um, nou, voor de mensen die wel eens in Amerika zijn geweest. De wegen en de bruggen. Het ziet er af en toe, af en toe ook wel een beetje ja, gammel uit. Dus daar moet misschien ook wel in, in, in, in geïnvesteerd worden. En dat wilde, hij, dat wilde hij heel duidelijk gaan doen. En daar is natuurlijk ook veel geld in gaan zitten. Maar daar komt ook veel werkgelegenheid uit. En dat viel me heel erg op. Hij, meer dan, um, dan, vaker, dan eerder en ook in andere toespraken had hij het heel lang en vaak over jobs. Hij had het over onderwijs voor jobs. Hij had het over infrastructuur voor jobs. De banenmachine de VS. Voor jobs. Het was jobs, jobs, jobs. Het ging alleen maar over banen. En het ging natuurlijk ook over het buitenlandbeleid en over de armoede. We gaan het zo meteen daar nog verder over hebben. Het komende uur gaan we er dieper op in wat Obama precies allemaal heeft gezegd... in zijn State of the Union. Zometeen komen we bij je terug, Amerika-kenner Joran Willigers. En dan praten we over de wapenwetgeving en hebben we ook de reactie van de Republikeinen. En zometeen ook naar onze columniste Joyce Brekelmans. Joyce heeft ook een mening over Obama en die hoort u zometeen na ILO. Dit is Mr. Blue Sky op Radio 1.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 Just why? Precies 10 minuten voor vijf uur. Luister naar Radio 1. En wat was natuurlijk Ilo en Mr. Blue Sky. Door naar Jaap-coloniste en schrijfster Joyce Brekelmans. Ze spreekt wekelijks een column in voor Nu Al Wakker... en heeft het over hoe kan het ook anders deze nacht. Barack Obama. Even geleden sprak de zogenaamd machtigste man ter wereld... zijn State of the Union uit. Een speech waarin de Amerikaanse president... zoals elk jaar zijn plannen uitspreekt voor een betere toekomst. Je zou het kunnen beschouwen als politieke beloftes... maar misschien is goede voornemens een betere omschrijving. Zoals elke sterveling loopt een president namelijk elk jaar weer tegen die bloedirritante realiteit aan... waarin wat hij wil nu eenmaal vaak niet lukt, uitkomt of hem niet gegund is. Wat dat betreft kun je het sluiten van Quantaan Bay misschien wel vergelijken met stoppen met roken. Geen zinnig argument om het niet te doen, maar voor de meeste mensen een schier onmogelijke opgave. Obama mag zijn gevecht met het nicotineduivel dan misschien gewonnen hebben. In de strijd met de Republikeinse meerderheid in het Congres is hij nog steeds aan de verliezende hand... De simpelste wetgeving, breed gedragen onder de bevolking, komt er met geen mogelijkheid doorheen. Want waarom zou je als congreslid proberen zinnig beleid te maken, als je ook gewoon de boel kunt blokkeren en vervolgens de president kunt beschuldigen van ineffectiviteit? Overigens is het te makkelijk om de Republikeinen overal de schuld van te geven. Obama is zelf ook niet altijd even zuiver op de gaten gebleken. Zo was de Wall Street Reform wetgeving die een nieuwe crisis moest voorkomen, mede zo enorm tandeloos doordat Obama zich louter liet adviseren door exacte mensen die rijk werden... van wat toch wel de grootste en meest succesvolle financiële zwendel uit de geschiedenis genoemd kan worden. Een andere smet op het Obama-blazoen is zijn intensivering van de oorlogsvoering door middel van onbemande drones. Vooral aangezien de grote aantallen burgerslachtoffers die daardoor zijn gevallen... consequent ontkend worden en aangemerkt als de dood van enemy combatants. Toch hing ook ik van achteruit zijn lippen. Niet alleen omdat dat vertrekkend John Favreau zo verrekt mooi weet op te schrijven of omdat Obama nu een grote redenaar is? Nee, ik was gewoon toe aan mijn jaarlijkse portie hope and change you can believe in. Want laten we wel wezen van na het zuur komt het zoet, raakt niemand in beroering. Wat boeit het als de speeches precies zo geschreven zijn dat werkelijk iedereen er wel ergens instemmend bij zal knikken. Wat maakt het uit als we van tevoren weten dat het toekomstbeeld wat wordt geschetst niet 100% reëel is? Mogen we niet gewoon genieten van een van de schaarse politieke momenten waarbij we niet van pure frustratie de haar uit ons hoofd willen trekken? In de wereld waarin we elke dag moeten luisteren naar politici die ons uitleggen dat zij het recht hebben anderen hun rechten te willen afnemen, is het soms gewoon lekker om weg te dromen bij de woorden van een jongere, knappere, langere, donkerdere, minder stoffere versie van Josiah Bartlett. Hoe Obama-kritisch je misschien ook bent, dat had bij Romney mooi niet gekund.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 59th Street Bridge Song. Simon Garfunkel op Radio 1. Een van de spraakmakendste onderwerpen is... die president Obama de komende tijd zou moeten behandelen... is zonder twijfel de wapenwetgeving. Het zware geschud moet volgens Obama verboden worden. Er werd dan ook uitgekeken naar wat de president daarover zou gaan zeggen vannacht. Johan Willigers, Amerika-deskundige, is dit uur bij ons in de studio. Wat heeft hij gezegd over het wapenbeleid van de VS? Ja, dat was duidelijk een van de meest emotionele momenten van zijn speech. Ik denk dat bijna iedereen wel kippenvelden van kreeg. Um, hij heeft eigenlijk zich weer niet heel erg duidelijk uitgesproken over die ban. Over, die, over dat verbod op die, uh, op, over die wapens. Volgens sommige mensen, omdat hij toch wel weet dat dat er eigenlijk niet gaat komen. Dat dat er nooit door gaat komen. Hij zei wel, ja, we moeten de weapons of war van onze straten halen. Uh, maar het, gaf, ja, het was een groot aandeel van zijn speech. En uh, duidelijk dat hij wel de strijd uh, op het gebied van wapens wil aangaan. Je hebt het al over kippenvel. Laten we ook even luisteren naar een emotioneel moment uit de State of the Union.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 Een emotioneel momentje, zei het zelf al. Welk moment refereert hij op dit moment aan? Uh, hij refereert uh, op... Het was een meisje uit Chicago, 15-jarig meisje. Dat uh, was een paar weken geleden. Trat zij nog op op zijn inaugurele parade... En zij is uh, doodgeschoten in Chicago. Nog geen een paar kilometer van het huis wat Obama in Chicago heeft. Is zij doodgeschoten, een 15-jarig meisje. Uh, de ouders van dit meisje zaten naast Michelle Obama uh, in, de, in het huis van afgevaardigden. Ja, dat is ook heftig. Uh, het is eigenlijk vlak bij zijn huis ook gebeurd. Dus het komt op, op verschillende manieren dichtbij. Uh, dat, dat geeft natuurlijk alleen maar meer kracht om toch, toch die wapenwetgevingen te gaan aanpakken. Om daar eens wat meer van te maken. Hoeveel denk je dat hij gedaan kan krijgen nog? Bijzonder weinig. Um, ook Democraten uh, zijn niet altijd voor strengere wapenwetten als ze uit ja, de, de, de Republikeinse districten komen, de conservatieve districten. Dat tweede amendement van de Grondwet, waarin de mensen het recht hebben op een wapen, dat is heel erg heilig in de VS. Hij, hij kan wel een aantal dingen doen, maar een verbod op, op, de, op, die, op dat zware geschut, op die semi-automatische wapens. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Nou, zijn... toch, toch stipt hij het aan in zijn uh, toespraak. Waar, waarom doet hij dat dan? Omdat hij het item wel heel duidelijk op de agenda wil uh, houden. En omdat hij er wel iets aan wil doen. En hij is heel erg duidelijk in dat we gaan er iets aan doen. We moeten er iets aan doen, op wat voor manier dan ook. Als het congres het niet doet, dan doe ik het wel. Maar we moeten hiermee aan de slag. Ja. En Amerikanen zijn natuurlijk ook pro-wapenbezitters. Ze willen graag hun wapen houden. Hoe kijken zij nu tegen Obama aan dat hij er zoveel tegen is? Nou, er is bijvoorbeeld wel een meerderheid van Amerikanen die vindt... nou, je mag best wel meer uh, achtergrondchecks doen. Laten laat, laat mensen, maar je mag niet zomaar een wapen krijgen. Je moet je Daar is inschrijven. wel een meerderheid voor, ja. Maar wapens gaan verbieden, dat, dat blijft heiligschennis. Ook voor veel democraten, toch nog wel. Is het dan niet ook opportunistisch van Obama om dit in zijn speech te zetten als thema? Allicht wel, maar ik denk dat op het moment dat uh, een land zo... Ja, intent verscheurd is door, door een aantal hele gewelddadige delicten de afgelopen tijd. Neem de Newtown, waar die kinderen zijn vermoord, dat je daar wel iets mee moet doen. En hij heeft natuurlijk een punt dat het een groot, groot probleem is. Waar iets aan gedaan moet worden, de manier waarop. Ja, dan, dan moet hij mee aan de slag. Want dat is heel erg moeilijk op dit, op dit onderwerp. Maar hij moet er wel iets aan doen. Want hoe staan de Repul republikeinen hierin? Die zijn, die zijn fel tegen meer, tegen meer ja, gun control. Tegen meer uh, regels en, en wetten over wapens. Die zijn, die zijn daar fel op tegen. Die vinden dat dat indruist tegen de grondwet. Het ja, blijft wel een beetje een raar, rare situatie. Als je er met een Europese bril naar kijkt. Uh, deze vraag is al heel vaak gesteld. Maar ik stel hem toch nog maar eens. Waarom zijn die Amerikanen toch zo verschrikkelijk gek op hun wapens? Dat, dat, uh, dat op een gegeven moment er in verschillende hoeken van het land mensen moeten bloeden... doordat er mensen te makkelijk aan wapens komen... en toch blijven die Amerikanen vasthouden aan hun wapens. Waarom zijn ze zo wapengek? Ja, misschien komt dat ook omdat het al zo lang in die grondwet staat. Die, die, die ligt er al heel lang. Die amendement, dat tweede amendement op de grondwet dat ligt er al lang. Dus in die zin is het zo... Ja, al bij de oprichting van het land, om het zo even heel uh, plat te zeggen... Wa, wa, was dat al, was, lag dat er al in besloten? Uh, was dat al, al heilig? Aan de andere kant, in sommige gebieden is het ook wel nodig. Want als je op een ranch in Texas woont... met de om je heen... Ja, die jaag je niet weg met een met plantenspuit natuurlijk. Het is een beetje gewoonte ook. Ja, het is ook gewoonte. En ik, ik denk ook... dat dat een, een algeheel verbod, zoals wij dat hier in Nederland hebben... Dat ook, dat ook niet de oplossing is. Maar ja, je hebt om leuk te gaan jagen... geen, uh, geen, uh, geen se semi-automatische wapens nodig. Nu hoort de stem van Amerika-deskundige Johan Willekers. Hij zit dit uur bij ons in de studio. En straks praten we met hem verder over de eerste reacties... van andere partijen op Obama's State of the Union. Dat in het volgende uur van Nu al Wakker op Radio 1. Nou...